Het is acht uur, het eerst raam met het NOS-journaal. In Milaan zijn zeker twee supporters van voetbalclub Ajax neergestoken. Eén van hen is er ernstig aan toe, meldde Italiaanse media. Volgens de krant Gazetto Della Sport zijn er vier supporters gewond geraakt. Drie Nederlanders en een Italiaan. De Ajax-supporters zijn in Milaan vanwege de Champions League-wedstrijd van hun club. Vanavond tegen AC Milan. Bij het San Siro-stadion zou tot ruzie tussen supporters van de club zijn gekomen. Vanmiddag was het ook al onrustig in Milaan. Radko Mladic, de vroegere leider van het Bosnisch-Servische leger... moet tegen zijn wil getuigen voor het Joegoslavië-tribunaal. Hij moet getuigen in het proces tegen Rado van Karadzic. Dat hebben rechters van het tribunaal besloten. Karadzic wil Mladic ondervragen over de moord op duizenden moslimmannen... na de val van Srebrenica in 1995. Karadzic beweert dat hij daar nooit over is geïnformeerd... en hij wil dat Mladic dat onder ede toegeeft. Mladic wil niet getuigen, omdat hij bang is dat dat zijn eigen zaak geen goed doet... Tegen de oud-generaal loopt een apart proces bij het VN of in Den Haag. En de Tweede Kamer is in principe akkoord met een Nederlandse missie naar Mali. Het kabinet wil dat er ruim 360 militairen deelnemen aan de VN-vredesmissie in het Afrikaanse land. Die moeten zich vooral gaan richten op het vergaren van informatie en op het trainen van Malinese agenten. Coalitiepartijen VVD en PVDA steunen de missie. D66, CDA en ChristenUnie zijn daar ook toe geneigd.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 En er staat een file op de A12 Utrecht richting Arnhem. Na een ongeluk bij Arnhem Noord, 3 kilometer, twee rijstroken zijn dicht.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 En vanavond zit ik hier in de studio met oud cda kamerlid Kathleen Ferrier... die we allemaal kennen als criticaster van de samenwerking met de PVV. We noemden haar de dissident in die tijd. Hmm. Goedenavond, ze zit hier tegenover me. Ze woont tegenwoordig in Hongkong. Klopt. Ja. Ja. Twee dingen in het Chinees, kunt u zeggen, tenminste. Ja, uh, ik ben bezig Mandarijn te leren. Daar nou, zijn we eigenlijk al mee begonnen voordat wij vertrokken naar China. Ik vind het heel belangrijk om de taal te leren. En ik zou zeggen, Liang Dat klinkt heel mooi. Liang Liangdongsi. Liang Maar ik weet niet zeker of het goed nou, is. Ik, u gaat, ik, ik vind, vind dat u geslaagd bent. Dank u wel. Um, we gaan het hebben over uw vertrek uit de Kamer. Over de ophef die, uh, die ontstond over het wachtgeld dat u ontvangt. Ja. En over uw vertrek naar Hongkong. We hebben een, een overzichtje gemaakt voor de luisteraars. Uh, we beginnen met de val van het kabinet hè, in 2012. Uh, want dat was, in, hè, dat was immers de, de aanleiding van uw vertrek uit de Kamer. Vandaag moet ik u meedelen dat het de drie partijen... uiteindelijk niet is gelukt om tot gemeenschappelijke antwoorden te komen. En dan houdt het op cda kamerlid Katien Ferrier vertrekt uit de Tweede Kamer. Bij Knevelen Van der Brink zei ze dat ze niet opnieuw op de CDA-lijst wil. Nou, het was een uh, ingewikkelde afweging. Als je tien jaar iets gedaan hebt, dat het ook goed is om een stap opzij te doen. Als ik het nou heel kort samenvat, hè, dan zegt hij gewoon, nee, ik ben gelijk. geen kandidaat meer. Ja, er ja, komt het nou, neer. Ik zeg, ik stel mij niet herkiesbaar. Ja. Dat hebt u goed verteld, ja. meneer Knevel. Samen met Kamerlid Ad Koppenjan was ze zeer kritisch over de samenwerking met de PVV. En dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen. dat deze regeringsconstructie met gedoogsteun van een one-issue-beweging als de PVV niet goed is. Ferrier zat tien jaar in de Tweede Kamer. U gaat woensdag emigreren. Ja, maar ik beert voor... hem naar Hongkong. Ik weer hem naar Hongkong. Gepeerd naar Hongkong. Ja. Uw man krijgt daar een baan, u bent met hem meegegaan. U zat in dat vliegtuig, keek naar Nederland, op weg naar Hongkong. Wat dacht u? Nou, dat was wel een moment van emotie. Je laat veel achter. Allereerst mijn familie, mijn kinderen, euh, mijn zusje. Je gaat een hele nieuwe toekomst tegemoet. Een land, een continent, wat ik helemaal niet ken... En ik had echt het gevoel dat ik mij heel bevoorrecht voelde. Dat na alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt... tien jaar gewoond en gewerkt in Zuid-Amerika... acht fantastische jaren hier gewerkt met migrantengemeenschappen in Nederland... daarna tien geweldige jaren als volksvertegenwoordiger namens het CDA... dat ik nu de kans krijg in vier jaar een geheel nieuw continent... gehele nieuwe uitdagingen te leren kennen... Ik voel me daardoor zeer bevoorrecht. Dus dat was het gevoel. Altijd het dubbele gevoel als je weggaat. Ja. Loslaten, maar ook de spanning van nieuwe uitdagingen, een nieuw begin. Ja, want u zit daar nu in Hongkong. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat dat een plek is... waar je van de ene verbazing in de andere valt. Ja, het is een, uh, het is een buitengewoon dynamische plek. Om verschillende redenen. Hongkong als stad. Een stad met, uh, op een klein oppervlak... met uh, 6 à 7 miljoen inwoners. Gigantische wolkenkrabbers. Mm -hmm. wordt niet voor niets het New York van Azië genoemd. Het is een plek waar de hele wereld bij elkaar komt. Uh, waar ook heel veel armoede is, waar weinig over wordt gesproken. Waar uh, migranten, uh, de zogenaamde helpers, dienstmeisjes, honderdduizenden, alleen al in Hongkong, uit Indonesië, uit de Filipijnen, soms een mens onwaardig bestaan uh, leiden. Mm -hmm. Maar ook waar gigantische rijkdom is. Een plek ook, zeg maar, tussen Azië en Europa in. Ja. Een plek van waaruit je heel uh, Zuidoost-Azië kunt omvatten, kunt bereizen, kennis mee kunt maken. Een stad die natuurlijk heel bijzonder is... omdat het ook een mengeling is een hele sterke Britse cultuur. Waar merkt u dat aan? Een geweldige theecultuur. He, je hebt in China sowieso thee, maar het is prachtig om te zien... dat om vier, vijf uur middags in allerlei uh, hotels en restaurants... mensen echt thee gaan drinken, Engelse high tea. Yeah. En wat ook heel bijzonder is, is natuurlijk dat in Hongkong... door heel veel mensen... Nog Engels gesproken wordt. Dat maakt ook dat de stad een hele grote ook economische voorsprong heeft op andere grote steden in China die in razende vaart in opkomst ja. zijn. Maar maakt u dingen mee dat waarvan u dacht, nou ja, zeg, wat, wat maak ik nu toch mee? Iets heel alledaags, wat wij ons niet kunnen voorstellen. Nou, wat, wat, uh, uh, uh, wat, wat heel bijzonder is, is gewoon op straat. Daar, waar ik nog steeds niet aan gewend ben, dat zijn die winkelcentra gigantische winkelcentra. Op een klein oppervlakte, honderden duizenden winkels. Uh, mijn man en ik zijn op een gegeven moment begonnen de McDonald's te tellen. Er is een dichtheid aan McDonald's, dat is onvoorstelbaar. Ja. Maar wat bijzonder is, is in al die winkels, uh, juwelierswinkels, met enorme hoeveelheden goud, alle merken van schoenen, tassen, make-up, alles, alles, alles is er. En die winkels zijn altijd vol. Restaurants, Ieder uur van de dag altijd vol. Je staat altijd in de rij. Er wordt geconsumeerd waar Rutte en iedereen ja. Nederlanders toe oproept. Ga consumeren, ga kopen die economie. Het is daar voortdurend 24-7 gaat dat door. Ja. Het is natuurlijk de stad van geld verdienen en uitgeven. Maar ook enorme armoede. En waar merk je dat dan aan? Nou, ik heb bijvoorbeeld kennis gemaakt uh, met mensen die cage people genoemd worden. Mensen die op de daken van die enorme flats wonen. Die geen geld hebben voor een gewoon huis. Mm -hmm. Maar die dan met een soort van kippengaas afrasteringen maken. Waar men privacy waarborgt. Nou, dat zijn ruimtes, die zijn niet groter dan een klerenkast waar men privacy waarborgt door met klerenhangers kleren uh, op te hangen... zodat je toch iets, een idee van een kamertje hebt. Uh, en mensen die echt heel hard moeten werken om te overleven. Wat ik ook bijzonder vind, is dat je iedereen ziet werken... ongeacht de leeftijd. Hele oude vrouwen uh, zijn, uh, zie je s ochtends vroeg en s avonds laat... bijvoorbeeld bezig karton te vouwen en dat te verkopen. Jonge mensen in de metro, altijd bezig... Um, en een van de dingen de, waarvan ook echt mijn, mijn ik stel achterover val. Ik sprak laatst een vriendin. Je leert zo wat mensen kennen. En die was behoorlijk nerveus. Want haar kind van drie jaar. Die had een sollicitatiegesprek. om toegelaten Pardon? te worden. Ja, wat, echt. Wat waar. zegt u nu? Ja, zo wordt het ook genoemd. Ja. Een, een, wat dan? echt? Een, een interview. om toegelaten te worden. tot een bepaalde Peuterspeelzaal. Een interview een, een, een, met dat kind? Ja, met het, het kind. Het moet toch ook niet gekker worden? Nee het is, het is echt, nee, het is echt schrikbarend. Maar voor haar heel belangrijk. Want zij wilde graag. Dat dat kind op die kleuterschool kwam. Dus Want dan, dan zou oefen. dat kind ze oefent daar één stuk door. Uh, er wordt voortdurend met kinderen geoefend. Het is een samenleving, en dat is heel China natuurlijk... van presteren, presteren, je moet de beste zijn. En wat ik nou vorige week in de krant las... daar viel, ook, uh, viel ik ook van het uh, stijl achterover... was dat ouders detectives inhuren... om hun kinderen te volgen die in het buitenland studeren. Of die wel met de goede vrienden omgaan... of die wel voldoende uren studeren. Want ja, buiten China... Heerst er niet de prestatiedrang die de ja, ja. tiger-mothers... Ja, zoals precies. ze genoemd worden, eh, graag hun kinderen opleggen. Dus nou, dan huren ze een detective in om ervoor te zorgen... dat die kinderen goed in de gaten gehouden worden. Hoe ze hun geld uitgeven, wat ze doen. Ja. Ik zou er toch niet aan moeten denken... dat ik mijn kinderen zoiets aan zou doen. Nee, zeg. Maar bijvoorbeeld hé, dat enorme winkelcentrum. U ja. heeft een product nodig wat u altijd hier kocht in Nederland. En dan op zoek in, in ja. die mol... Nou ja, een van de dingen waar ik ook uh, een column over geschreven heb. Iets heel simpels. Het kopen van een dagcreme. Ja. Ik dacht, ik ga een crème kopen. Nou, ik ben al zover dat ik mij niet laat afleiden door al die honderden winkels. Maar linea recta naar de winkel, gaat de drogist waar ik vermoed dat ik een dagcrème kan vinden. Hm. En vervolgens naar de afdeling waar die is, want die winkel staat vol met spullen om te kopen. Maar tot mijn verbazing heb je daar bijna geen gewone dagcremes... maar alles is whitening creams. En dus om zo licht mogelijk uh, te zijn. Oh, nou ja, want dat is het ideaal in China. Dat in is het ideaal, ja, in China. Dus uh, dat heb ik maar niet gekocht. Maar dat is een enorme zoektocht geweest. En op zich heel interessant. Want dan ontdek je dus inderdaad dat dat soort producten... ook door de vertrouwde merken Nivea, Garnier enzovoort daar als alleen whitening producten op de markt worden gebracht terwijl er stoffen in zitten die de Europese markt op geen enkele manier op zouden kunnen komen. Want hoe? Hè? U, bent, u komt uit Suriname, u ja. heeft een getinte huid. Hoe reageert men daarop? Um, vindt het raar dat u geen whitening cream heeft? Ze vinden het heel vreemd. <laughs> ze zeggen van koop ze dan nou wat whitening cream. Ja, nee, maar de, goed, dat zijn natuurlijk dingen waar je al, uh, waar ik altijd al mee te maken heb gehad dat ik een zwarte vrouw ben. En ik heb het geluk gehad dat ik opgevoed ben op een manier... waardoor ik daar heel trots op ben. Ja. En er ook aan gewend ben, als, als, als kind al... dat daarop gereageerd wordt. Dat mensen willen benadrukken dat je anders bent. Mm -hmm. Ik kan me herinneren dat ik met mijn zusje Jo naar school liep... toen wij op de kleuterschool, Lagere School in Den Haag zaten. En dat wij uitgemaakt werden voor poepchinees. Ja, dat hoort erbij op een gegeven moment. Maar het mooie... Van Hongkong is dat de hele wereld daar bij elkaar komt. Dus ik ben niet de enige die absoluut geen nee. Whitening crème zal gebruiken. Nee. Hey, krijgt u daar overigens mee? Bijvoorbeeld. Dit doet mij ook natuurlijk denken aan onze discussie onlangs over Zwarte Piet. Ja. Krijgt u dat mee? Daar? Dat krijg ik zeker mee. Ja? Natuurlijk, ik volg natuurlijk ook vandaag de dag op internet, kan je alles volgen. En heb ik natuurlijk ook die hele discussie over Zwarte Piet gezien. Ik kan u zeggen dat ik heel blij was dat de discussie gevoerd werd, mm -hmm. eindelijk. En ik denk ook dat het een verdienste is van de Stichting Herdenking Slavernij Verleden. En dit jaar hebben we herdacht mm -hmm. dat het 150 jaar geleden is dat slavernij werd afgeschaft. Tal van activiteiten die toch echt mensen aan het denken hebben gezet. En er wordt al lang gesproken. De discussie over Zwarte Piet wordt ieder jaar. Ja, en daar hebben we aan meegedaan. Voor, uh, nou, ik heb ieder jaar als Kamerlid een petitie in ontvangst genomen dat we die discussie een keer moeten gaan voeren. Ja. En nu wordt die gevoerd. En wat jammer dan dat je ziet dat die op zo'n gepolariseerde manier gevoerd wordt. Dat je aan de ene kant mensen hebt die roepen... jullie zijn racisten. Mm -hmm. En aan de andere kant mensen die roepen... van ga terug naar je apenland als je onze tradities mm -hmm. niet op waarde ja. weet te schatten. Terwijl wat ik graag zou willen... is dat er nou echt een discussie komt in dit land. Deze discussie, maar dan gevoerd in het kader van een brede burgerrechte discussie. Mm -hmm. Want daar gaat het eigenlijk om. En uh, ik denk zelf wel dat na uh, hoe deze discussie nu gevoerd is... als je ook ziet hoe er gereageerd wordt bijvoorbeeld op Gordon... Ja. op het feit ja, dat... Gordon nu... even voor mensen die denken, wat was het ook weer? Hè? Die heeft in uh, Holland Got Talent... Ja. Heeft hij? want die, die kent u dus ook, die discussie... heeft hij uh, een, een foute grap, zeg maar zeggen... gemaakt tegen een Chinese kandidaat. Ja. Welk nummer ga je spelen? Uh, is dat nummer 36 met lijst of ja, zo? Ja, precies. Zo was hij. Maar goed, maar je die, ziet... Je wordt daar ziet in dus... China in ja, Hongkong, daar over geschreven? In Hongkong? Ja, ja, deze ja, ja, ja, kwestie, oh ja, dan zie je een dat hele Chinese tekst... en dan zie je ineens <gacht> het woord Gordon erin staan... tussen alle Chinese karakters. Maar goed, je ziet dat, dat die Wat dus... de tendens daarover dan? Nou, mensen zijn zeer beledigd. Uh, dat, dat wordt heel negatief opgepakt en dat wordt onderschat hier in Nederland, hoe kwetsend dingen kunnen zijn. En datzelfde geldt voor Zwarte Piet. Het is heel goed dat men daar nu eens een keer bij stilstaat... dat het voor mensen kwetsend is. Uh, en dat is het altijd al geweest, dat heb ik zelf ook ervaren. En toen ik op de middelbare school zat... Uh, en eind, in het eindexamenjaar zat, in de zesde klas... het was traditie dat de zesde klas het Sinterklaasfeest organiseerde... toen had ik mijn uh, uh, medeleerlingen voorgesteld. Ik zei, laten we het nou eens anders doen omdat u, het al, omdat u het al discriminerend ja, voelt. Zeker. Oh, ja, zeker. Dat heb ik altijd zo ervaren als zwart kind in Nederland. Dat er, uh, zwarte mensen praten slecht uh, Nederlands, snappen het niet zo goed, zijn een beetje dom. Uh, en dat is toch het beeld um, wat onbewust wel bestaat en wat voor mensen kwetsend ja, is. En het heb is dat gewoon dat toen opgepakt. En... Ik heb het opgepakt. En toen heb ik gezegd: laten we het eens omdraaien. Een vrouwelijke, sexy zwarte sint, Sinterklaasina. En dat werd u met witte pieten. En dat werd ik. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Margreet Rijntjes. Tot half negen ben ik in gesprek met de oud-CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier. Uh, na uw vertrek uit de, uit de Kamer ontstond er ophef over het feit dat u uh, tot uw 65ste in principe wachtgeld kunt krijgen. Um, er werd ja. gesuggereerd dat u expres net zo lang in de Kamer hebt gezeten, zodat u nog tien jaar wachtgeld krijgt. Um, minister Plasterk die werd hierover geïnterviewd door Pau Nieuws. Ik vind dat er langzamerhand iets te veel wordt gedaan... alsof politici alleen maar zakkenvullers zijn. En, ik vind... en dat is niet zo? Nee. Nu heb je hebt ook zo'n type als uh, Kathleen Villiers. Die zit met tien jaar wachtgeld in Hongkong nu, zo'n zeven ton... Ja, dat is bijna niet goed te praten, toch? Nee, maar we gaan dus die periode van tien jaar gaan we ook terugbrengen naar uh, vijf jaar. We gaan er voorwaarden aan verbinden. Maar wat uh, vindt u ervan dat die mevrouw hier gebruik van maakt? Nou, ik hoop dat ze snel een andere baan vindt. Dat is natuurlijk de bedoeling van wacht gehad. Maar er komt wel een moment dat er iemand, en ik vind dat ik als minister van Binnenlandse Zaken dat moet doen... gaat staan voor het belang van politieke ambtstragers. En dat zei Plasterk. Hoe voelt dat als er over, over u op die manier gesproken wordt? Nou, dat voelt niet prettig natuurlijk. Uh, maar... Iedereen die deze discussie voert, die kan precies weten hoe het zit. Ik ben daar ook altijd gewoon heel open in. Kijk, voor mij geldt precies hetzelfde als voor al mijn collega's. We hebben allemaal een sollicitatieplicht. Ik betaal net zo goed als iedereen belasting mm -hmm. in Nederland. Um, als je politicus geweest bent, dan heb je een bepaalde tijd recht op wachtgeld. De tijd dat je een passende baan kunt vinden. Uh, maar we hebben een sollicitatieplicht en die geldt even goed voor mij. Dat doet Kijk, u ook. U hebt in Hongkong sollicitaties lopen. Jazeker. Ja? En uh, toen, voordat wij gingen heb ik dat ook goed afgestemd. Kijk, er ligt wetgeving. Die wetgeving volgen we. Die volgen we ook heel strak. Ik word daarbij begeleid door een coach die heeft contact met Loyalis. Mm -hmm. Dat is het bedrijf waar ik iedere zes weken aan rapporteer wat ik gedaan heb. Dat wordt goed in de gaten gehouden ja. en dat is terecht. En het is natuurlijk de bedoeling dat ik zo snel mogelijk een baan vind. Daar komt bij dat dat ook mijn grote wens is... Ja. Ik bedoel, ik heb haast met het verwezenlijken van mijn idealen... en zeker in een omgeving als Hongkong... Mm -hmm. eh, toen ik bekend maakte dat ik wegging, heb ik gezegd... ik ga niet achter de Chinese geranium zitten. Nee, nee. Dus eh, nee. ik ben daar druk mee bezig. Maar goed, aan. we hebben natuurlijk passend werk, hè? daar gaat het over. Stel dat er nou, want wat is er gebeurd? Erik de Vlieger, de ja. zakenman, die heeft ja. u uh, een baan aangeboden. Ja. Uh, die zegt, uh, ze kan voor 4000 euro per maand... als receptioniste in mijn bedrijf uh, terecht. Ja. Uh, heeft hij dat trouwens echt met, met u uh, besproken? Of nee. heeft hij het alleen maar in quota? Gezegd. Hij heeft het in quote gezegd, hij heeft het getwitterd, geloof ik, en het ja. is op allerlei. Maar hij heeft mij niet gebeld of zo en gezegd: Van ik heb ja. hier een contract liggen. Ja. kom snel terug. Nou, dan had ik tegen hem gezegd, meneer de vlieger: Deze vlieger gaat niet op. Nee. Want ik ben hier al hard bezig met zaken waarin ik volgens mij een nuttiger bijdrage kan leveren aan de samenleving en ook. Uh, vanuit mijn Nederlanderschap kan laten zien waar Nederland voor staat. Mm -hmm. en, en dan dat... als ik bij u receptionist ja. word. Want uh, dat mag dus gewoon. Je mag met, met behoud van wachtgeld ja. vertrekken naar uh, Hongkong. Ja. Stel dat u hier in Nederland meer kans zou maken dan op een, baan, een passende baan. Ja. Is het dan wel reëel dat u het blijft krijgen omdat u een baan zoekt in Hongkong? Uh, nou, daar is, daar is dus allemaal wetgeving voor. Uh, daar zijn regels voor waar ik me heel strak aan houd. Mm -hmm. En uh, voor, vooralsnog is het zo dat ik natuurlijk op zoek ben naar werk mm -hmm. en daar passend werk probeer te vinden en daar ook druk mee bezig ben. Ik ja. rapporteer daarover en uh, ik hoop dat dat spoedig uh, tot een mooi resultaat gaat leiden. Daar ben ik heel hoopvol over. Ja, want u was natuurlijk het, het soort het geweten van het CDA, hè, een ja. hele tijd. Um, ik zag u net ook tijdens uh, die instart waarin we hoorden u nog eventjes tijdens het congres over de PVV zag ik u ja. ook heftig knikken en ook volgens mij zeggen nog even ja dat was ook echt niet goed die samenwerking. Zei u dat net even? Tijdens het beluisteren. Ja, ik vond het heel bijzonder om dat terug te horen. Of ik dat gezegd heb, dat weet ik niet meer. Maar of ik geweten ben of niet. Wat natuurlijk van belang is. De, ik, ik voel me trouwens helemaal niet het geweten. Van, van, nee? nee ik, ik zo werd ik gezien. Ja, zo werd ik gezien. Ik vond gewoon wat ik vond. En ik stond voor datgene waar ik ja. voor stond en voor sta. Um, en uh, ik, ik heb te maken met wetgeving. Ja, u zegt, en ik, daar heb er gewoon recht, ik, ik heb er gewoon recht op en waar doen ze moeilijk over. Ja, en het is helemaal niet mijn bedoeling... om daar tien jaar uh, gebruik van te maken. Er wordt ook gesuggereerd van... oh, ze heeft het heel slim gespeeld. Precies gewacht tot ze tien jaar was, 55, tien jaar in de Kamer en 55 jaar. Maar zo werkt het niet. Dat kabinet viel. Wat mij betreft waren er helemaal geen nieuwe verkiezingen gekomen in 2012. Nee, dan was u gewoon langer gebleven je? Tuurlijk. Ik. ik heb in 2010 heb ik gezegd... ik wil voor het, me beschikbaar gesteld als volksvertegenwoordiger... voor een periode van vier jaar. Mm -hmm. Die heb ik niet vol kunnen maken. Op dat moment maak je een nieuwe afweging. Je bent tien jaar volksvertegenwoordiger. Het is mijn overtuiging dat je niet te lang moet blijven dat het goed is voor de democratie en ook goed voor mijn partij... als daar nieuw bloed komt. Mijn eigen partij, het CDA, heeft trouwens als regel... dat mensen in principe niet langer dan twaalf jaar kamerlid zijn. Ja. Dus in 2010 stond ik voor een nieuwe afweging. Ja. En wat ik ook bij Knevel en Van der Brink gezegd heb... het was een lastige afweging, ik had best door willen gaan. Maar om op dat moment nog voor vier jaar te, bij te tekenen... ik dacht, nee, dat is niet goed voor de politiek. Dat was mijn belangrijkste overweging. Nou ja, en bovendien, hè, Ad Koppenjang, uw collega collega zullen we maar zeggen, in de strijd tegen de PVV... of de samenwerking met de PVV... die is natuurlijk heel laag op de lijst gezet. Uiteindelijk is die. Nou, die is niet eens op de lijst gezet. Die had, die had door willen gaan. Ja. Maar, die is er... maar hoe groot acht u de kans dat als u zegt... ik had er eigenlijk best door willen gaan... hoe hoog was u beland op de lijst? Was u op de lijst beland? Wat denkt u? Nou, dat weet ik helemaal niet. Want dat is ook niet, niet aan de orde geweest... omdat ik zelf de beslissing heb genomen. Ik wil niet doorgaan. Ja. Maar ik had vind dat daarmee te maken? Genoeg... Dat u ook nee, dacht... dat had daar helemaal niet mee te maken. Het was echt mijn eigen overtuiging, als je tien jaar kamerlid geweest bent... nog afgezien, wat, wat, het is helemaal niet zo dat ik vermoeid was... of weet ik veel, totaal niet, ik had graag door willen gaan. Voor vier jaar zou ik kamerlid zijn, van 2010 tot 2014 op zijn minst. En, eh, maar we kregen die verkiezing en het was echt mijn overtuiging... van de vernieuwing is goed. Het was mijn eigen keuze om te zeggen van nu zijn andere aanzet. Ja. Maar had u het eerlijk toegegeven, als u het wel had meegespeeld... dat u denkt, ja, mijn, mijn positie in het CDA was toch lastig geworden? Dat u zo, ja, de eer aan uzelf heeft gehouden? Nee, dat heeft bij mij op geen enkele manier gespeeld. Het is echt mijn overtuiging. Als ik gevonden had dat het CDA mij niet kon missen... wat mijn overtuiging was in 2010... heb ik toen aan de partijvoorzitter mm. ook laten weten... van ik zie dingen gebeuren in de samenleving, ook in mijn partij waar ik grote zorgen om heb... en ik ga nu niet aan de zijlijn blijven staan. Mm -hmm. Als ik dat gevoel ook gehad had... in 2012, dan had ik dat gezegd. Had u ervoor gestuurd? Dan, natuurlijk. Ja. Ja, nee, het, maar het was echt mijn overtuiging... van het is nu tijd voor anderen. Ook, we hebben die regel niet langer dan 12 ja. jaar... Prima. Dus dat is mijn ja, uh, beweegredenen. Geweest. En dat is gewoon en totaal niet van. Oh, oh, ik zal Want eens even Want Die partij daar gaat er niet goed mee. Hè? Dat is natuurlijk veel interne strubbelingen geweest. Ze staan buitengewoon laag. Wat doet dat u? Dat vind ik erg natuurlijk. Het is mijn partij en uh, ik zie ook hoe belangrijk het gedachtegoed van het CDA mm -hmm. uh, vandaag de dag is uh, in de samenleving hier en uh, ook in een land als China trouwens. Uh, waar ik denk de christendemocratie uh, veel te zeggen heeft. Ik heb ook goede contacten met de Conrad Adenauer Stiefdoen... het wetenschappelijk instituut van uh, de CDU. Uh, dus de, ja, er is veel werk aan de winkel, ook in de Nederlandse samenleving. Uh, als ik zie hoe een discussie over Zwarte Piet gevoerd wordt... als ik ook zie hoe, uh, ja, hoe de samenleving het alleen nog maar... de, de, de werkelijke waarde die van een samenleving... Een, Omgeving maakt waarin mensen kunnen groeien en bloeien, dat zie ik toch wel onder druk staan. En ik denk ook dat het gedachtegoed van het CDA um, heel hard nodig is. Maar dan in dan hadden, ze u, hadden ze u nog nodig? Zo klinkt het een beetje. Nou, dat zouden ze zelf moeten bepalen. Maar ik was niet beschikbaar meer. Nee, want wat gaan we, wat hoopt u voor functie uiteindelijk met behulp van die coach dan zo snel mogelijk nou, ik, te krijgen? Uh, ik, ik, moet, ik ben bezig met vrijwilligerswerk. Uh, dus, daar was ik trouwens al mee begonnen voordat ik vertrok. Ik ben lid van de IERG, uh, onafhankelijke groep deskundigen die de ontwikkelingen op gebied van gezondheidszorg van vrouwen en kinderen wereldwijd volgt. Wij rapporteren aan de VN aan de secretaris-generaal, Ban Ki-moon, die heeft ons ook benoemd. Mm -hmm. We zijn met negen mensen nu, uh, wonen over de hele wereld verspreid. Uh, en wij volgen de ontwikkelingen op gebied van gezondheidszorg. En we bekijken het vooral vanuit een mensenrechtenperspectief. We hebben tot nu toe twee rapporten gepubliceerd... die uh, veel uh, golven gemaakt hebben, made waves. Uh, een van de dingen waar ik mijzelf vooral mee bezig hou... Ook, is de positie van kinderen... Uh, het tegengaan van kindhuwelijken. Uh, ik word ook uitgenodigd op parlementaire bijeenkomsten. Onlangs bijvoorbeeld in uh, Bangladesh was er een bijeenkomst... om over dat onderwerp te spreken. Mm -hmm. In bredere zin rechten van kinderen, ook gezondheidsrechten van kinderen. Het is opvallend, als je ziet hoe weinig er bekend is... over de gezondheid van jongeren, adolescenten, wereldwijd. Terwijl je ziet wat uh, kinderzwangerschappen teweeg brengen in het leven van jonge mensen. Maar als je ook ziet onder wat voor omstandigheden... vrouwen moeten bevallen. Als je ziet hoe moeilijk het is om toegang te krijgen... tot basisgezondheidsmiddelen, wat voor ons zo vanzelfsprekend is. Op hoeveel plekken op de wereld dat absoluut nog niet het geval is... terwijl het zo eenvoudig te regelen zou zijn. Nou, dat zijn de dingen waar wij als onafhankelijke commissie... daarom krijgen we ook geen salaris. Mm -hmm. Het is vrijwilligerswerk en ik ben er heel veel tijd uh, mee bezig. Mm. Um, de, de, de vinger op de gevoelige plek leggen. Donoren die hun beloftes niet nakomen. Ja. Maar is het zo, want he, daar bent u veel tijd mee kwijt... u wil eigenlijk zo snel mogelijk een betaalbaan. Ja. Hoe gaat u dat doen dan? Nou, ik heb een uh, coach in Nederland en ik heb een coach in Hongkong. En ik kan u zeggen dat ik al de nodige sollicitatiegesprekken gehad heb. Ik ben al op interviews uitgenodigd. En wat ik u zeg, ik, uh, ik hoop dat dat spoedig tot een interessante ja. werkomgeving voor mij leidt. Ik zit daar bepaald niet stil natuurlijk. Nee. Ik wat wil wordt het, werken. Wat wordt dit voor jaar, 2014? 2014 um, wordt hopelijk een prachtig jaar... Ik, hoop, ik maak ontzettend interessante dingen mee daar in Zuidoost-Azië. voel me zeer bevoorrecht mee te maken... hoe die enorme ontwikkeling in China plaatsvindt. En ik hoop vooral dat het een jaar wordt... waarin we ons wat meer realiseren als wereldbevolking. Hoe zeer we elkaar nodig hebben. En dat die gevoelens van superioriteit en inferioriteit... die je altijd en overal weer tegenkomt... dat dat nou eens een keer wat minder wordt... Want we hebben elkaar hard nodig. Als ik zie wie er in China allemaal langskomen... Uh, en dan uh, denken vanuit Europa dat wij zo superieur zijn... dan denk ik, kijk maar eens goed naar wat daar gebeurt. Mooie laatste woorden van oud-CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier. Met haar heb ik teruggekeken op haar bewogen jaar. Dat achter haar ligt. Um, morgen blikken we terug op 2013 met weer iemand anders, René Gude. Uh, deze filosoof die werd dit jaar uitgeroepen tot de Denker des Vaderlands. En kreeg bovendien te horen dat hij ernstig ziek is. Morgen bespreek ik met hem zijn jaar, 2013. Straks wordt er gevoetbald. Een hele spannende wedstrijd: Ajax AC Milan. En je haart er alles over zo in langs de lijn met Robert Meder. Dit is Radio 1. Maar nu eerst het Nationaal met Duke Teertstra. In Milaan zijn zeker drie Ajax-supporters neergestoken. Eén van hen zou er slecht aan toe zijn. Supporters zijn in Milaan vanwege de Champions League-wedstrijd van hun club... vanavond tegen AC Milan. En bij het San Siro-stadion zouden ze ruzie hebben gekregen met Italiaanse supporters. De invoering van het leenstelsel voor masterstudenten wordt een jaar uitgesteld. Dat heeft minister Bussemaker gezegd in de Tweede Kamer.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 En tienduizenden bedrijven, stichtingen en verenigingen... zijn niet op tijd klaar voor het nieuwe Europese betalingssysteem. De Nederlandse bank waarschuwt dat bedrijven hun systemen... nog niet hebben aangepast aan de nieuwe IBAN-codes... en dat ze daardoor straks geen automatische incasso's kunnen innen. Dan komen ze in de problemen, zegt de Nederlandse bank. En dat zijn de hoofdpunten. NOS, NOS, NOS de Lijnen met Robert Meder... Goedenavond, het is een Champions League avond waarop veel beslissingen vallen, net als gisteren. En vanmiddag werd er ook al gespeeld, hoe uniek is dat? Het restant van Galatasaray tegen Juventus. En Wesley Sneijder zorgt ervoor dat Galatasaray doorgaat en Juventus is uitgeschakeld. Straks gaan we Wesley Sneijder laten horen. Maar we kijken natuurlijk vooral naar Ajax. Alles of niks is het vanavond voor de ploeg van Frank de Boer. Er moet gewonnen worden van AC Milan om door te gaan naar de Champions League. We gaan eens even kijken in het San Siro. Het is rond het San Siro wat roerig geweest. Maar Stichler, goedenavond. Nou. Zo hebben wij net in het uh, nieuwsbulletin gehoord. Uh, weet jij meer of wat heb jij daarvan gemerkt? Uh, nou, in die zin dat ik eigenlijk uh, op weg van het hotel naar het stadion te voet... want dat is niet zo ver, een beetje in de nasleep van die ellende terecht kwam. Uh, op een plein bij een metrostation waar, zo heb ik me laten vertellen... Uh, fans van Ajax zijn opgewacht. Met inderdaad steekpartijen uh, als gevolg. Waar uh, mensen met honkbalknuppels achterna zouden zijn gezeten. En waar je je kan voorstellen dat alles behalve gezellig was. Uh, met veel zwaailichten, heel veel ME en heel veel politie. En dus helaas ook heel veel ambulances. En dat heeft de sfeer, dat, dat is voor je gevoel eigenlijk zo allemaal een kilometer ongeveer van het stadion af. Dat heeft de sfeer wel echt veranderd. Ja, kan ik iets bij voorstellen. Uh, laten we ons concentreren op het uh, sportieve gedeelte. Je hebt uh, de opstellingen van Ajax, uh, mag ik aannemen, en die van Milan. Uh, ja, de opstelling van Ajax is de opstelling uh, zeg maar de elf die in het veld stonden in de slotfase van het duel tegen NAC. En dat betekent dat het middenveld van Ajax toch uit elkaar gehaald is. Als je dat zo mag zeggen, Blind is weer linksback geworden vandaag. Zijn positie op het middenveld wordt dan logischerwijs ingenomen door Paulsen. En de spits is niet Hoesem. maar Bojan. En dan in vogelvlucht betekent dat dus Sillenzen in het doel. Een achterhoede met Van Rijn, Moisander, Denswil, die daar natuurlijk staat omdat Veldman geschorst is en Blind... Een middenveld met Klaassen, Paulsen en Serrero. En een voorhoede met Schöne, Bojan en Fischer. En bij Milan speelt Nigel de Jong. Daar bestond een heel klein beetje twijfel over omdat hij wat last had van zijn knie. Daar is hij gisteren is dat getest en dat is blijkbaar goed bevonden. Emanuelson speelt niet, die zit op de bank. Uh, in een elftal dat verder wel zo is zoals we het hadden verwacht bij de Italianen. Met de grote namen natuurlijk vooral voorin. Balotelli als spits met nou ja, eigenlijk twee nummers tien daarachter. El Sharawi en Kaká. Uh, een middenveld waar Nigel de Jong de controleur is. Montari en Montolivo de twee spelers zijn die dan wat meer creatief mogen denken. En een achterhoede met Zapata de Colombiaan waar Oranje laatst nog tegen speelde. Bonera krijgt hij naast zich niet. Max 6 die zit op de bank. Constant en de Schiglio zijn de links en de rechtsback En Abiati goed old. Abiati is de keeper. En ik ben heel benieuwd. Milan is totaal niet in vorm. En Ajax is dat wel. Dus het zou best eens een hele spannende avond kunnen worden. En iedereen heeft eigenlijk het gevoel als je nou alles een keer... Het uh, idee hebt dat je van de Italianen zou kunnen winnen en dat je Milan een keer zou kunnen pakken, dan is het misschien wel nu. Ja. Goed, we gaan het uh, zien. Uh, collega Jack van Gelder die gaat zo meteen uh, zich bij jou vervoegen om verslag te doen wel. van die wedstrijd. Uh, oh, je bent er al, Jack? Ja, natuurlijk ben ik. Er. Oh, oké, okay. ik wou even een bruggetje maken naar het interview met uh, Frank de Boer. Dus dan ben ik er op... nog niet. Ja, dan dan ben ik zei al, uh, Jack van Gelder gaat ik zich zo meteen vervoegen. Met Naat pas zich. <laughs> na want Jack staat nu op het veld met ajax coach Frank <laughs> de Boer. Frank, heb je lang? moeten nadenken over zeg maar, de positie van Blind? Uh, nou, niet heel lang uh, gezien uh, het systeem van, uh, van Milan eigenlijk. Vandaar dat ik uh, voor Blind en Pauls heb gekozen. er dus in het punt achter op het middenveld. Uh, terwijl je natuurlijk ongelooflijk tevreden was over het middenveld zoals het stond de laatste week. Ja, zeker. Uh, daar was ik ook zeer tevreden over. En nog steeds. Uh, alleen, ja, ik denk met het systeem wat zij spelen, uh, het kerstboomsysteem. Ja, dan moet, moet je gewoon heel veel ervaring daarvoor hebben. Er komt ook daarnaast heel veel ruimtes lichten dus uh, bij onze backs. Ja, dan heb ik liever een linkspoot op dat moment uh, dan een rechtspoot. Uh, de spanning uh, die dat met zich meebrengt... Uh, bij... Anders was het lichon geworden aan de linkerkant. Ja, ik denk als hij een uh, verbluffende indruk had gemaakt tegen, uh, tegen NAC... dan uh, had ik uh, veel meer gaan twijfelen. nu eigenlijk niet. En uh, niet dat hij slecht gespeeld heeft, maar... Ja, er komt zoveel ruimte uiteindelijk in de omschakeling, denk ik, daar. Ja, dan wil ik gewoon een linkspoot daar hebben. En ja, Deli uh, is dat. En Paulsen uh, is uh, gewend aan uh, bijvoorbeeld te spelen in Italië. Voor dit soort wedstrijden is hij eigenlijk in de tijd gehaald, hè? voor de grote wedstrijden. Ja, zeker voor de ervaring. Ik moet ook zeggen, hij traint ook hartstikke goed. Uh, hij heeft geaccepteerd dat uh, Deli op dit moment zijn plek heeft overgenomen. Maar uh, dat zie je niet terug uh, tijdens wedstrijden en trainingen. Uh... En daarom is dit dan een mooie beloning voor hem. Maar hebben we ook zeker uh, daarvoor gehaald. Voor zijn ervaring om dit soort wedstrijden uh, te spelen. En de jongens uh, ja, met, uh, met de hand mee te nemen. Bojan, ex-speler van AC Milan, speelt in de punt. Omdat hij wat meer bewegelijk is dan bijvoorbeeld Hoes in de spits? Ja, zeker. En ook, uh, ook weer gezien hun systeem. Uh, tenminste ook de, ge, eigenlijk twee gevallen. Uh, centrale verdedigers die niet van doordekken houden. Uh, dat je altijd uh, zeg maar richting de jong kan om druk te zetten. Dus hij mag overal een, eigenlijk een beetje lopen en eigenlijk een beetje de aandacht van de jong uh, uh, zeg maar, uh, wegtrekken om juist uh, andere middenvelders vrij te krijgen. Want uh, zij schuiven vaak heel goed door en ja, als je de jong uh, dan ook laat doorschuiven op een middenveld, ja, dan is het heel moeilijk om je spits te bereiken. En ja, nu zeg maar van het eerst zeg maar, je bek en daarna je middenvelders te zoeken en van daaruit uh, je, je spits te zoeken. Hoe belangrijk is het om het eigen spel te spelen? Belangrijker dan om te kijken hoe zij spelen? Want als jullie je normaal niveau halen van de laatste weken, dan zit die kans erin? Ja, zeker. Maar ja, als je dan nog als je het gevoel hebt dat je veel beter bent, dat uh, scheelt Italianen meestal niks. En dan kan het zomaar binnen een seconde kan het uh, balletje in, in je eigen goal liggen. En, ja, dat is het gevaar ook van dit Milan. We kunnen binnen drie seconden met KK natuurlijk als grote animator die met zijn grote passen... Ja, dan het middenveld oversteekt. Nou, El Shirawi is terug ja, en Balotelli is gewoon nog steeds in een hartstikke goede vorm. Ik heb je in alle rust straks gezeten in een kamertje. Wat gaat er dan door je hoofd? Nou ja, hoe de jongens zich uh, houden. Uh, kijk, uh, nogmaals, uh, tegen een kerstboom hebben we heel weinig gespeeld. Dan moet je toch even kijken hoe, hoe dat gaat, hoe je dat oppikt. Uh, dus zij zullen er ook aan moeten rennen. En ik zelf ook. Maar als het nu niet lukt in de maand december om tegen de kerstboom te spelen, lukt het nooit? Nee, daarom. Dus uh, we gaan hem mooi optuigen. Dankjewel. Ja. Ja, Jack was dat met uh, Frank de Boer. Uh, Jack is uh, heel snel, dus die geef ik vijf seconden. Ja, daar is hij nu op zijn ja. plek vanaf de rand van het veld. En dan met jouw knieën. Hoe krijg je het voor elkaar, uh, Jack? Ja, ik ben opgeheest. Zo is het. Uh, jij hebt nieuws uh, met betrekking tot uh, de fans waar we het net over hadden en die steekpartij, begrijp ik. Ja, ik krijg zojuist de officiële bevestiging vanuit Ajax... dat er vier supporters gewond zijn geraakt bij een steekpartij... bij het verlaten van het metrostation hier in de buurt. Maar dat alle vier aanspreekbaar zijn. In eerste instantie werd gemeld dat één het misschien niet zou gaan redden. Dus vandaar dat er nu wat geruststellendere berichtgeving is... ten aanzien van die vier personen. Maar dat het afschuwelijk is dat er een steekpartij heeft plaatsgevonden buiten. Laat het duidelijk zijn. Ja. Goed, uh, uh, dankjewel. Zometeen terug naar uh, San Siro... waar de sfeer al uh, behoorlijk aanwezig is zo te horen. Even terug naar uh, vanmiddag, want één Nederlander... beleefde alvast een succesvolle dag in de Champions League. Want u heeft het ongetwijfeld meegekregen. Wesley Sneijder schoot Galatasaray ten koste van Juventus... naar de tweede ronde. Je zucht nog maar eventjes. Uh, hoe zou je dit in hemelsnaam allemaal willen omschrijven? Ik denk uh, twee uh, knotschrikke dagen. Ik bedoel, als je uh, gisteren begin je... en je kan uh, maar een half uur spelen...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 Nou ja, naar mijn mening had er, had er gisteren misschien al zelfs wel doorgevoetbald kunnen worden. Er was nog een kwartier te spelen tot, uh, tot de rust. daar nou ja, hadden genoeg tijd om, um, om het veld schoon te maken. Maar goed, dat is een beslissing van, uh, van de UEFA, uiteindelijk van de scheidsrichter. En dan moet je vandaag spelen. Ja, het veld was, uh, was moeilijk bespeelbaar, laten we het maar wouden. Ja, en dan wordt het gewoon knokken. Hè? Dat, dat hadden jullie volgens mij iets uh, meer onder controle dan, uh, dan Juventus, of niet? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat, dat denk ik wel. Ik denk dat, we, dat het ook te maken had met het feit dat wij een goal moesten maken. Uh, ze gingen massaal in de verdediging. Uh, ze vonden het wel best zo. En ja, dan, dan, dan weet je toch hoe lang de, hoe lang de wedstrijd uh, duurt. Ja, dat, dat je uiteindelijk toch een kans gaat krijgen en, en ja, daar moet hij erin. En, uh, een betere scenario kan je niet bedenken, denk ik. Even, je, je maakt een goal. Je hebt volgens mij hard moeten werken om deze wedstrijd te halen. Want je loopt een beetje te, ja, uh, ja, tegen die hemstringbestuur aan te vechten... Uh, hoe, hoe komt dit er nu allemaal uit voor je? Hoe belangrijk is dit? Hoe, hoeveel kracht geeft je dit? Heel veel kracht. Heel veel kracht. Ik bedoel, als je, als je de winnen maakt in, in, in zo'n wedstrijd, zo'n belangrijke wedstrijd, waar er zoveel op het spel staat, geeft dat je kracht. En voor de blessure was ik al bezig met een goede, goede reeks. Veel goals gemaakt. En uh, ja, ik kwam eigenlijk op een vervelend moment dat ik, uh, dat ik er even uit moest stappen. Maar goed, daarna hebben we ons gefocust op, op deze wedstrijd. En om, om 100% fit te zijn voor deze wedstrijd. En ja, je hebt kunnen zien dat het gewoon heel erg zwaar was vanavond. Of vanmiddag, sorry. En gisteravond. En ja, dan, dan, moet, je, dan moet je fit zijn. En ja, daar hebben we onze focus op gelegd. En daar ben ik keihard voor gaan trainen. En uiteindelijk met uh, een positief resultaat. Wesley Sneijder, hij uh, lijkt weer uh, volledig terug. Maar er gebeurt meer uh, in uh de Champions League vanavond. Uh, want er moeten nog heel veel beslissingen vallen in het match. Center bovenop de redactie zit uh, Ragnar Niemeijer. Goedenavond, Ragnar. Dag Robert. Wordt... Ja, zeg het maar. Wat, zijn, uh, wat, wat kan er allemaal gebeuren vanavond? Nou ja, er kunnen, er kunnen gekke dingen gebeuren. Met name in, in groep F zou je kunnen zeggen... kan er een, een idioot scenario gaan, gaan komen... waarbij Arsenal, Borussia, Dortmund en Napoli... Allemaal op 12 punten komen na zes wedstrijden vanavond. Dus de zesde wedstrijd in deze groep F zoals in alle andere groepen natuurlijk ook. Dan gaan de onderlinge resultaten tellen. Dan weten we in ieder geval dat Arsenal in dat geval... Dat uh, gaat volgens mij door. Ja. Je gaat uh, twijfelen aan je eigen waarneming. Nu want al. Zo ingewikkeld is het. Ja, nu al. En de avond is nog, uh, is nog uh, zo lang. Uh, nee, Dortmund is dan sowieso door. Ik zat even op het verkeerde lijstje te kijken. Nee, als Arsenal, Dortmund en Napoli op 12 punten komen... dan is dat voor de Duitsers goed nieuws op basis van dan, uh, de onderlinge resultaten. Uh, het is natuurlijk niet gezegd dat dat gaat gebeuren. Als Arsenal wint of gelijk speelt gaat Arsenal door. De groepsleider momenteel. Uh, Dortmund, als dat weet te winnen... Dan gaat de Duitse ploeg ook verder. Dan moet het winnen bij het al uitgeschakelde Marseille, wat dus niet onmogelijk lijkt. Uh, dat is eigenlijk de spannendste groep. Laat ik er niet meer over zeggen, want anders wordt het alleen maar lastiger en uh, onduidelijker. Je hebt ook nog groep E. Daar begint het vanavond dan mee als je kijkt naar de alfabetische volgorde. Chelsea is daar al verder. Basel heeft daar acht punten en Schalke heeft daar zeven punten. Uh, daar geldt dus dat er een onderlinge strijd is tussen Schalke en Basel. Schalke moet winnen van Basel om de volgende ronde te bereiken. Uh, dat is dus ook heel erg spannend. Steaua Boekarest is in die groep al uitgeschakeld. Kijken we nog even verder naar uh, groep G met Atletico Madrid, wat al uh, verder is. Die ploeg heeft uh, 13 punten in de afgelopen 5 wedstrijden bij elkaar uh, gevoetbald. Zenit Sint-Petersburg staat op 6, Porto staat op uh, 5 en Austria Wien staat op, uh, op 2. Uh, de Oostenrijkers gaan het sowieso niet redden. Dus daar kunnen we een streep doorzetten. Atletico is door. En dus gaat het tussen Porto, dat op bezoek gaat bij Atletico. Dat al verder is. En Zenit op bezoek bij Austria Wien. Ook daar zit, uh, zit veel spanning. Er kan nog van alles uh, gebeuren. Maar met name die ene groep wat ik zei. Met Napoli, Dortmund en Arsenal. Ja. Die groep is uh, spannend. Daar, uh, ja, daar zou een heel idioot uh, scenario kunnen komen. Waarvan ook de trainers Arsene Wenger uh, en Jurgen Klopp van Dortmund zeiden. Ja, dit hebben wij ook nog nooit meegemaakt. Uh, maar goed, mochten ze allemaal op 12 komen... nog één keer voor de helderheid... Uh, dan gaat in ieder geval uh, Dortmund dus verder. Oké. Okay. goed. Uh, we gaan naar uh, San Siro. Uh, Mark van Hintem zit hier trouwens met de koptelefoon op. Mark, 10 seconden. Wat gaat het worden vanavond? Nou, ik denk dat dit een brug te ver is uh, voor Ajax. Uh, <laughs> dus uh, ja, zeker gezien uh, de opstelling van, uh, van de Milanezen... denk ik dat het tactisch bijna onmogelijk wordt. En de power daarbij opgeteld van Milan Thijs. Nee. Ik ben nee. niet zo positief. Goed zo, nou, we, we gaan het zien. Ik uh, kijk uh, mee op het scherm vanzelfsprekend, net als uh, Mark van Hintem. Uh, ik moet even aan het gezicht wennen van de scheidsrechter. Want die brengt herinneringen naar boven die ik liever niet had. Uh, heren, goedenavond nog een keer. Het gekke is dat Nigel de Jong dat ook had. Uh, het, ja. Ja, het is de scheidsrechter die uh, de finale onder meer vloot van de WK. Nederland-Spanje. Het is een scheidsrechter die uh, als zeer goed bekend staat. Maar als je uh, rustig uh, de wedstrijden analyseert... dan wordt hij ook wel eens betiteld als uh, een buitengewoon populair. Die het leuk vindt om met de groten der aarde gezien te worden. Ze omarmt, ze bij wijze van spreken kust. Hij wordt ook wel eens verweten, hij ook wel eens verweten dat hij niet altijd in het nadeel fluit van de thuis spelende ploeg. Maar laten we gewoon beginnen en denken dat het een fantastische scheidsrechter is. Dat is het in principe ook. Maar het is wel een showmannetje en we hopen dat hij dat vanavond niet laat zien. Want een goed scheidsrechter valt niet op. Hè? Zo is het. Uh, en ik ben benieuwd hoe hij zich vanavond houdt. Het zal toch een eerste aanleg moeten komen van de 22 spelers op het veld. De namen zijn bekend. Ajax dus met blind linksback, Pals op het middenveld en Bojan in de spits. Klaassen en Bojan hebben zich in de middencirkel gemeld. En gaan deze wedstrijd in gang zetten. Ongeveer 60.000 mensen hier in het stadion in San Siro. 3.000 ruim uit Amsterdam meegekomen. Voor een avond die voor het Nederlandse voetbal wel eens een groot succes zou kunnen zijn. Maar misschien gaat het allemaal wel weer heel erg tegenvallen. Dat gaan we dan de komende 90 minuten bekijken. De aftrap zal daar zijn als Howard Webber klaar voor is. De bal ligt er al. De klok in het stadion geeft aan dat we al op uh, bijna 20 .46 uur 46 zitten. Dat is dan wel heel erg asynchroon aan de UEFA richtlijnen. Dat we een minuut te laat begonnen. De wedstrijd in gang gezet. AC Milan tegen Ajax. Het is duidelijk vooraf. Milan heeft genoeg aan een gelijkspel om zich te plaatsen voor de volgende ronde van deze Champions League. Ajax moet winnen. En wat in de eerste 30 seconden al zichtbaar is, is dat Milan onmiddellijk hoog druk zet om Ajax in de problemen te brengen. Waarbij er nu een handsbal is op de helft van Ajax van Nigel de Jong. ...die dus even weg was van de positie centraal op het middenveld bij Milan. Hij staat nu weer te hoogte van de middencirkel. terwijl de bal is op de rand van het 16 meter gebied. De bal wordt via Denswil gespeeld Hij heeft wat ruimte voor zich. Het lijkt daar even van te schrikken. Bojan komt terug vanuit de spitspositie en dan Daily blind. die als linksback staat opgesteld. Geeft een slechte bal, overname van Milan, maar Balotelli kan ook niet goed worden aangespeeld. En Zo is het balbezit voor Sillessen. Eén ding nog eventjes in herinnering. In de beginfase van deze competitie was PSV in grote vorm. Verloor niet in eigen huis speelde 1-1 te vergelijken dus met de 1-1 van Ajax. Maar ging er toen met 3-0 hier af. Kansloos. Dus wat dat betreft is er wat een Nederlandse ploeg betreft wel een, ja, een soort revanche gedachte. Maar kan Ajax dat? En kan Ajax onder de druk wegvoetballen? Die Milan inderdaad nu in het begin laat zien. Ja, want zelfs Sillissen wordt opgejaagd door El Sharawi met het uh, wegtrappen van een bal. Die is dan uiteindelijk aan de andere kant van het veld prooi geworden voor Milan. Omdat Schöne er even wel tussen zit, waar de bal over de zijlijn laat lopen. En dan kan de linksback constant kan gaan gooien. Dat heeft hij gedaan naar Bonera. Die dus uh, centraal speelt met Zapata, de Colombiaan. Niet Mexes, die zit op de bank. De verre trap opgepakt door Ajax, maar een overtreding gemaakt. Balotelli besprongen. In dit geval door Denswil. De vervangen dus in zekere zin van Veldman. Die een schorsing uitziet. Dat komt wel heel ongelukkig uit. Allemaal bij deze wedstrijd. Die had Frank de Boer er graag bij gehad. Maar het is nog eenmaal niet anders. De vrije schop op meter of 10, 15 over de middenlijn. Gaat door Milans aanvoerder Montolivo genomen worden. Voor het eerst misschien dat er spelers en een bal samen opduiken. In het strafvoergebied in de buurt van Sillissen. De kans zit er wel degelijk in. Want uh, een aantal van Milan is mee naar voren gekomen. Onder meer Montari. Uh, de... Middenvelder zou daarbij in de buurt kunnen komen. Nee, het wegwerken is in het hart van de verdediging door Mooijzander. En het balbezit is er dan voor AC Milan. De bal is te scherp en een makkelijke prooi voor Sillissen. Die snel gooit richting Blind. Blind zou samen met Van Rijn de gelegenheid moeten krijgen om veel op te komen. Omdat, zo zei Frank de Boer, de ploeg van... Milan speelt in een kerstboomformatie. En stelt u zich dat maar gewoon voor de vorm van een kerstboom. Dat betekent één iemand echt voorin en dat loopt dan breder uit. Waardoor je de ruimtes hebt achter aan de zijkant zeg maar, van die spits. En dan zou je dus de ruimte krijgen die je kan bespelen als vleugelverdediger. Voorlopig is daar nog geen sprake van dat Milan heeft balbezit ter hoogte van de middellijn met een inworp. Ja, het is altijd leuk om grapjes te maken over een kerstboomformatie in december. We gaan eerst eens kijken naar Montolivo Die wordt vastgehouden. En halverwege de Ajax helft een vrije schop krijgt. En dat eh, wilde ik zeggen zou wel eens geel kunnen opleveren voor de dader. Maar Howard Webb lijkt even te twijfelen of hij dat moet doen. Houdt uiteindelijk de kaarten op zak. Nadat eh, Klaassen en Dent wel eigenlijk samen meelopen. En allebei een arm uitsteken waardoor Montolivo ten val komt. Daarmee is eh, de aanval van Milan onderbroken. Maar met een paar minuten pas op de klok is dit al de tweede vrije schop. Die vanaf die positie eigenlijk door Milan genomen kan worden. Zodat alle spelers die kunnen koppen en dat ook graag doen. Dit keer ook Montolivo zelf. En Montari zich melden in het strafgebied voor Sillissen. Die het dan, nou ja, strikt genomen nog niet druk heeft gehad. Maar wel de dreiging voor zich ziet opdoemen. Komt die vrije trap. Terwijl 1-2 spelers van Milan op dit moment buiten spel staan. Maar nu terugzakken. Bal wordt hard getrapt. En Sillessen pakt hem uitstekend. Daar waren drie spelers van AC Milan klaarstonden. om een eventuele rebound te doeltreffend af te ronden. is het Sillessen die die bal makkelijk pakt. en nu even wacht. omdat hij die bal wil gooien naar Klaassen. maar Klaassen niet naar hem keek. Dus uh, wordt het nu eventjes uh, temporiseerder wat Sillessen doet. Speelt die bal nu met een harde trap richting Klaassen. Klaassen kopt door. Goed gedaan. Schöne, Schöne aan de rechterkant van het veld. naar Klaassen. Klaassen door naar Bojan. Bojan. De punt van het 16 meter gebied. Probeert uh, bij uh, de jongen voorbij te komen. Lukt dat hem of lukt het hem niet? Ja, geeft een hele goede voorzet. Die gaat over Fischer heen. Bal is in het 16 meter gebied. Uh, met een korte combinatie. Klaas de Daar gaat hij nee. Het is uh, Fischer. En die bal die wordt ternauwernood gered door Zapata. In uh, de verdediging. Het is de eerste goede mogelijkheid van Ajax. Een uh, schitterende aanval. Waarbij alles eigenlijk in één keer raken gaat. En uiteindelijk alleen uh, het schot van Fischer... ...nog op een antwoord kon rekenen van Milan, want daar stond een voetje in de weg. Is dat niet het geval, staat Ajax op 1-0. Vijfde minuut van het duel, hoekschop bal komt bij de eerste paal. gaat komt Oei, oei, oei, oei! Een kopbal op de paal van Paulsen, die bij de eerste paal of was Klaassen, denk ik, die kopte. En De bal eh, schamt. Aan de andere kant buiten het bereik van verdedigers. Buiten het bereik van de keeper bovendien. Op de binnenkant van de paal. En rolt dan bijna even weinig aan de lijn. Terug in de handen van de keeper. Maar na deze radioherhaling. Is de bal weer aan de andere kant. Wil Kakka ontsnappen. Maar eh, staat Kakka buiten spel. En zo blijkt dat Milan wel het gevoel wekt in de eerste minuten van deze wedstrijd. Dat het heel graag naar voren wil. En heel graag Ajax onder druk wil zetten. Een geblokte schotkans en een kopbal op de paal. Zijn toch echt de twee momenten die er eh, werkelijk toe doen. En die we vervolgens kunnen opschrijven. Als inderdaad, ja. die, uh, zo is je eerste indruk altijd het beste. Die op de paal kopte. Dat zijn echt flinke kansen. Een uh, rugsteuntje voor Ajax. ondanks het feit dat het natuurlijk nog steeds 0-0 staat na 5 minuten. Sillers heeft balbezit. Maar uh, twee keer het visitekaartje uitdelen. Daar waar je in de aanval gaat ben je onmiddellijk uh, gevaarlijk. Balbezit nu uh, centraal. Centraal uh, op het uh, middenveld met Moisander. Terwijl veel een beetje achter hem blijft. Om uh, bij eventueel balverlies de bal op te kunnen vangen. Moisander open naar de rechterkant van het veld. Klaassen kan er niet bij komen. Bal uh, weg door Constant. Dan uh, zit Klaassen ertussen. Constant schiet de bal ver naar voren. Waar Balotelli erop kan lopen. Maar Moisander de bal goed kopt en naar de grond Brengt. Via Pals uh, wordt de bal dan verder doorgegeven naar Blind, die er snel bij moet zijn om Montolivo niet aan de bal te komen. Natschel de Jong met de sliding zit ertussen, en dan probeert Serrero te versnellen. Dat lukt niet, raakt de bal kwijt aan de Silio. En dan uh, hebben de Milanese de bal bezit via de Jong en uh, de Silio. En dat betekent dat uh, in dit geval even de bal terug wordt gespeeld richting uh, Abiati, de keeper van AC Milan in die openingsfase van de wedstrijd, die dus in ieder geval voor Ajax een stukje zelfvertrouwen heeft gegeven van er zijn mogelijkheden. Je kan dus van de ene naar de andere kant zomaar oog in oog komen met Abiatti en zomaar wat de bal betreft op de paal belanden. Balbezit voor AC Milan. Frank de Boer is druk bezig met coachen, omdat hij vindt dat het toch allemaal niet perfect staat. Ook hier wil Ajax nu terwijl Milan probeert op te bouwen, de tegenstander zoveel mogelijk en zo snel mogelijk ontregelen. En dus wat AC Milan doet als Ajax de bal heeft, probeert Ajax omgekeerd ook, namelijk hoog de boel onder druk zetten en dan maar kijken of de fouten komen nou die komen er want de opbouw van Milan is zo verstoord dat de bal over de zijlijn gaat. En de mag gooien. Bojan aan de bal. Breed naar blind. Dat gebeurt allemaal op de Italiaanse helft nu. Zeven minuten onderweg. 0-0. Paulsen raakte al de paal. Met een kopbal uit de hoekschop. Even daarvoor kreeg Fischer een grote schietkans. Maar dat schot werd geblokt. Paulsen aan de bal. Behalve de mogelijkheden is het ook fijn voor Ajax om even de bal te voelen en op de helft van Milan te blijven staan. Aan de linkerkant, combinatie. Bojan van de bal gezet. Eigenlijk vrij eenvoudig. Door Zapata, maar een overtreding daarbij gemaakt. En waar Milan een paar minuten geleden twee vrije schoppen kreeg. Laten we zeggen op een meter of 35 ...van het doel, krijgt Ajax nu aan de andere kant van het veld... ...op een vergelijkbare positie, een vergelijkbare mogelijkheid. Ja, waren het daar aan de, vanaf de rechterkant. Nu is het aan de linkerkant, maar het is uh, inderdaad op een vergelijkbare plek. En dus uh, moet die uh, bal ook ongeveer komen tussen de rand van het 16 meter gebied ...en de penaltystip, daar waar eventueel de ruimte ontstaat. Achterin staat uh, bijvoorbeeld Paulsen opgesteld, maar ook Denswil staat er om eventueel die bal... Te kunnen gaan beroeren. Het is Schöne die de vrije trap gaat nemen. Een bal die dus ongetwijfeld gaat indraaien. De bal komt hard indraaien. En het is Paulsen die de bal hard en ver overkopt. Maar het was toch wel weer een mogelijkheidje omdat Paulsen helemaal vrij stond. Maar de bal boven op het hoofd krijgt. Daar waar het voorhoofd het geëigende onderdeel van het lichaam zou zijn geweest. Om die bal kansrijk richting het doel van Abiati te krijgen. Diezelfde doelman trapt de bal nu met een doeltrapje. Even rustig naar voren. En nu knalt hij die bal naar voren. Waardoor Nederland. Ajax via Serrero de bal kan overnemen met Denswil en Mooijsander. Moisander breed naar Paulsen. Die zich even wat metertjes heeft laten zakken om aanspeelbaar te zijn. Moet nu wel wat vaart maken aan de linkerkant. Waar de bal wel naar Fische gaat. Die loopt met ballen al de verkeerde kant op. Kan hem terug afleveren bij Blind. Die wordt ook onder druk gezet en moet hem terugspelen naar Sillissen. Daar loopt nu al Sharabi op door. Sillissen mag geen fouten maken. Dat doet hij ook niet. En Zo voetbalt Ajax keurig onderuit en belandt de bal aan de andere kant van het veld. Waar wat ruimte ligt bij Van Rijn. Van Rijn, Klaassen, dat is goed gespeeld. Maar de paas van Klaassen net niet goed genoeg op onder Onderschepping van Milan. Maar omdat Klaassen ogenblikkelijk weer. Als de tegenstander fel op de huid zit en de bal over de zijlijn speelt, gaat de aanval van Milan nou ja, door via de ingooi. Maar wordt hij in ieder geval ontbroken. Dan krijgt Ajax tijd om zich weer te hergroeperen. De hoogte van de middenlijn aan de linkerkant. Een ingooi die voor de voeten komt van El Shirrawi. El Shirrawi terwijl Ajax snel overneemt en in de korte ruimtes de ruimtes groter maakt. Waardoor de ruimte helemaal ontstaat aan de linkerkant van het veld. Zoals voorspeld door Frank de Boer. Daar ligt de ruimte. Met name bij Deli Blind. Hij wilde dus absoluut toch wel een linksbeen aan de linkerkant hebben. Alternatief was geweest Lijon daar neer te zetten. Maar hij heeft toch uiteindelijk gezegd: Ik wil een linksbenen daar hebben. Om de mogelijkheid te krijgen om daar op te rukken. Dat doet hij nu niet. Blind speelt de bal even terug naar Densville. Densville naar Moisander. Moisander kijkt dan. Er is nu geen beweging bij Ajax. Dus moet die bal in de voet gespeeld worden van Scheune. Laat hem vallen naar de rechterkant van het veld. Naar Van Rijn. Van Rijn richting Scheune. Scheune naar Klaassen. Dus uitstekend gecombineerd. En dan helemaal naar de linkerkant van het veld. Die bal lijkt wat hard. Is wat hard. Maar Blind met een sliding houdt die bal in ieder geval zo binnen. Dat hij bij Fischer komt. Fischer naar de punt van de 16 meter. Goed. Slechte bal van Fischer. Maar Serreo draait goed weg. Nu is er misschien ruimte. Aan de rechterkant van het veld bij Klaassen. Klaassen geeft die bal voor. Komt er een corner uit? Komt er wel of geen corner uit? Er komt een corner uit. Nee, ja, ja, dat was mij ook hoor. Maar uh, die uh, grensrechter daar die zat net ook een uh, klein beetje fout bij uh, wel of niet een in ingooi voor Ajax. Maar Ajax kan in ieder geval na die uh, ingooi balbezit via Palsen. En nu via de rechterkant van het veld. Ajax combineert in ieder geval vrolijk. Klaassen nu probeert de bal mee te nemen met Straslobiet. in daar wordt hij net van afgezet van de bal dan door Bornera. Het uitverdediger van Milan is weer moeizaam. Want via Montari gooit de bal weer over de zijlijn. was niet Montari trouwens, dat was constant voor wat het waard is. Opnieuw ingooi voor Ajax. Balbezit voor Paulsen. Die kan er net niet goed bij. Zet wel goed door in het duel. Daarmee houdt Bojan. balbezit op 20 meter van het doel. Het zijn er eigenlijk wel 30, denk ik. Hij draait en schiet. En de bal gaat huizenhoog over. Maar na de eerste paar minuten van dit duel, waarin Milan probeerde om Ajax onder druk te zetten. Heeft Ajax zich er behoorlijk aan ontworsteld. En zijn de laatste zes minuten van dit duel dat tien minuten ruim oud is bij 0-0 stand of eigenlijk voor Ajax geweest. Het probleem is vaak dat je maar een paar kansen krijgt. Normaal gesproken in zo'n wedstrijd. Ajax heeft al twee kansen gehad in die openingsfase. Dus het is uh, nog te vroeg om te doen denken. Maar je moet dus uh, wat van dat soort kansen gaan benutten. Omdat je nou eenmaal weet dat er een aantal geslepen spelers loopt uh, in deze formatie van Milan. Met name bijvoorbeeld El Sharawi, maar zeker ook Balotelli. Die zomaar vanuit het niets tot uh, scoren kunnen komen. Nu de uittrap van Ajax Abiati komt niet eens bij de middenlijn. Een hele slechte bal. Fischer kan het kopduel winnen, maar kan er geen richting aan geven. Dan is er een hele wilde trap van Zapata die probeert Al Sharabi te bereiken. Op het middenveld dan Montolivo en dan moet Ajax oppassen. De bal gaat nu naar de linkerkant van het veld. Er is wat ruimte en er komt ruimte voor een schot. En er komt uiteindelijk een bal die niet helemaal goed komt. Maar die bal werd knalhard voorgegeven door Montari. En zo staat Milan opeens weer oog in oog met in ieder geval het 16 meter gebied van Ajax. Ingooi aan de rechterkant van het veld. Montelivo eventjes. Skilio dus gaat een bal voorzetten. Dat doet hij in met zijn linker. Bal Wordt weggekopt eigenlijk makkelijk door Paulsen. Opgevangen weer door Milan via Nigel de Jong. Die in de middencirkel staat. De bal even terug laat vallen op Bonera. Bonera kan openen naar de linkerkant. Er is wat ruimte voor de linksback. Constant. En dan Elgirabi maar weer is aangevuld Of Kaka is dat natuurlijk. Die wordt nu door Van Rijn van de bal gezet. En dat betekent een ingooi voor Milan. Dat nu wel weer met het hele elftal bezit neemt van de ajax zelf. Bal terug constant opnieuw. Bal breed, Montari. Fel op de huid gezeten door Klaassen. Terug weer in de middencirkel naar de Jong. Die dan doet wat Paul bij Ajax doet, namelijk zorgen dat je afspeelbaar bent. Storen nu van Fischer, dat levert balverlies op omdat de man aan de bal, Zapata, daar geen rekening mee hield. En omdat hij ineens Fischer voorbij ziet komen, schrikt en de bal over de zijlijn speelt. Ja, dan blijkt dus de kwetsbaarheid toch van Milan, in ieder geval in de opbouw. Op het moment dat je daar ook enige druk op zet, wordt er snel balverlies geleden. Van Denswilk gaat de bal naar de rechterkant van het veld, Constant kan wegkoppen. Ajax kan wel of niet overnemen. Nee, want Schöner laat ze van de bal zetten door Montari. Gaat de bal richting Balotelli, die geeft hem in één keer door naar El Sherabi richting het 16 meter gebied. Probeert te schieten. De bal komt uiteindelijk op het lichaam van Moisander. Die dan uh, wil uitverdedigen. Maar daardoor eigenlijk uh, zichzelf verslikt. En de bal weer geeft aan Milan. Via Nacho de Jong meter over de middellijn. Heeft uh, Milan nu weer veel balbezit. En moet Ajax oppassen dat het juist in deze fase... Uh, niet iets gaat gebeuren waar je niet op hoopt. Constant aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Milan. Richting Kaka. Overgekomen van Real Madrid. Een uh, kind van uh, AC Milan keerde dus terug in dit huis. In San Siro. Met het balbezit nu aan de rechterkant van het veld. Uh, waar... Uh, de bal wordt aangespeeld, maar onderschep naar een slechte bal. Uh, die uh, door Fischer wordt uh, gepakt. En uiteindelijk is er dan een overtreding voor nodig om uh, Fischer af te stoppen. Waardoor uh, door, uh, Ajax halverwege de helft van uh, de, de eigen helft aan de linkerkant van het veld. Uh, de vrije top kan nemen naar de overtreding van Zapata. die tot nu toe nog niet de meest gelukkige indruk maakt. Want hij is wat onhandig in balbezit. en uh, wat slordig op het moment dat hij moet verdedigen. Balbezit voor Ajax. Ja, want uh, de slechte paas kwam inderdaad ook weer van hem. 0-0 uh, de stand na een klein kwartier in uh, Milaan bij Milan Ajax. Waar Ajax via Denswil mooi de bal rond speelt. Daar is niet heel veel tijd voor, niet heel veel ruimte ook. Want Milan zit er ook nu weer fel op. Blind paast. De bal komt eigenlijk in een soort niemandsland terecht tussen Serrero en Fischer. En rolt dan door en komt dan in de handen van de keeper. Ja, Blind die uh, normaal gesproken heel secuur is in zijn paasing, Heeft nu al twee, drie slechte ballen gegeven. Ja, klopt. En uh, dat komt Ajax niet goed uit. Zoals... Uh, wat aan de andere kant met Zapata een aantal keren is misgegaan. Misschien is het ook wel een beetje de spanning die hoort bij Duvel. Het...